Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een delegatie van de Libische opstandelingen heeft in Washington niet de erkenning gekregen waarop ze had gehoopt. De Libische interim premier Djibril sprak in het Witte Huis met de nationale veiligheidsadviseur van president Obama. Die zei dat de Libische overgangsraad een legitieme en geloofwaardige gesprekspartner is, maar wilde de raad niet erkennen als interim regering. Djibril had daar wel op gehoopt.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 Het leger opent waarschijnlijk in de komende 24 uur een overlaat om twee grote steden te beschermen, waaronder de havenstad New Orleans. Mocht het waterpeil in de rivier verder stijgen, dan overweegt de kustwacht om ook een vaarverbod voor grote schepen in te stellen rond de stad, wat grote economische gevolgen heeft. Als de overlaat van de Mississippi wordt geopend, komen honderdduizenden hectares land in het zuidoosten van Louisiana onder water te staan.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 14 mei 2011. Waarin we beginnen zoals u inmiddels van ons gewend bent... met een aflevering van Vlucht in het Verleden. Op de datum 14 mei in 1924 voltrok zich in Huizen molenberg het heugelijke feit dat Henk geboren werd. De acteur speelde vooral in televisieseries, presenteerde later ook kookprogramma's... maar hij stond natuurlijk ook op het toneel. Naast een heleboel andere acteurs, waaronder Co van Dijk... is hij te horen in deze aflevering van Radiorama van de NOS... waarin aandacht wordt besteed aan de rol van Souffleur. De spelers vertellen over hun ervaringen met deze collega's. De souffleurs zelf wijden uit over de eenzaamheid van het vak... en hun band met de uitvoerend toneelkunstenaars... zoals men dat in het verleden ook al pleegde te noemen. We gaan een pittig aantal jaartjes terug in de tijd... en komen terecht in 1974. Weet u wat een souffleur is? Ja, zeker, weet ik dat. Waarom wou u dat weten van mij? Weet u het dan wel? He? Ja? Ik vraag het dan nu. Wat doet een souffleur? Die zegt voor, als ze het niet weten. Wat wil jullie nog meer weten? Of ik het mooi vind? Ik vind het reuze gezellig uitgaan. Naar de schouwburg en naar concerten, dat vind ik heerlijk. Aanvang, dames en heren, aanvang. Acteur, regisseur, Guus Oster. Ik herinner me dat ik zelf, toen ik pas een toneel kwam, toen had ik een directeur. Een hele goede directeur, een heel begaafd uh, toneelspeler bovendien... maar een man die waanzinnig overkropt was met werk door het directeurschap... en die gewoon geen tijd had om zijn rollen te leren. En toen speelde ik een stuk dat uh, in een rechtszaal speelde. En toen had de directeur van het gezelschap dus... die de hoofdrol speelde in het stuk en die geweldige lappe tekst had... die had de souffleur ingebouwd in de beklaagde bank. Dus voor hem... Was daar het voordeel aan verbonden. dat hij iedere woord, ieder woord. van ongeveer een. nou, we zeggen. een 80 centimeter afstand. in zijn oor geblazen kreeg. Want die man zat met een lampje. in die beklaagde bank. Maar het heeft toen wel een diepe indruk op me gemaakt. dat die man dus avonds. min of meer onbekommerd opging. omdat hij dacht. ja, van die souffleur. krijg ik het wel. En het was een heel gek gezicht. Zit je als souffleur eigenlijk niet altijd in de beklaagde bank? Ben je dat tijdleidend voorwerp van het gezelschap als het niet goed gaat? Ja, natuurlijk, ieder acteur maakt zich schuldig. aan het feit op de repetities ook dat als hij bepaalde dingen gewoon niet spelen kan... waardoor de tekst ook moeilijker uh, bij hem komt. Ik bedoel, waardoor hij ook bepaalde dingen moeilijker leert. Want alle dingen die je dus niet voorradig hebt in een bepaalde rol die kun je van de tekst uit heel moeilijk... die wil niet bij je blijven, omdat je innerlijk zich daartegen verzet. En het is een, een, een vaste gewoonte van acteurs... om dan op repetities de souffleur uit te schelden, want je, van, je geeft me niks op, terwijl die man zijn uiterste best zit te doen. Maar dan probeert de acteur dus zijn eigen tekorten... probeert hij op de souffleur af te wentelen. Dat heb ik zelf ook meerdere malen in mijn leven gedaan. Dan moet ik tot op mijn spijt herkennen. Welke eigenschappen moet een goed souffleur hebben? Nou, Een souffleur moet een geweldige feeling hebben... Voor, wat, voor de momenten dat de acteur het niet weet. Hij moet dus een, een heel toegespitst gevoel hebben op de zwakheden van ieder acteur. En hij leert natuurlijk door de repetitie, door het aanstrepen in zijn manuscript... leert hij ook waar een acteur uh, kan komen te staan op een gegeven moment. Uh, ik heb zelf wel meegemaakt, en dat was met een souffleur uh, in de, de stad Schouwburg. Dat was nog voor de oorlog. Toen was er iemand ziek geworden en ik moest die avond die rol opnemen... van Frits van Dijk, was dat naar nou, ik meen, in een stuk van Priestley. En die souffleur die dronk erg veel en die zat die avond ook weer dronken in het hok... En toen kwam ik op en ik had die rol smiddags om twee uur gekregen... dus ik kende het heel schematisch. En ik keek natuurlijk naar drie zinnen, hulpzoekend naar die souffleur... en die, die tikte op zijn souffleursboek en wees... en riep alleen maar, leren, godverdomme, leren, zei je dit. En verder heb ik nooit meer die verdere avond iets van hem gehoord... of iets aan hem gehad. Het was een tocht gehad en nou is het tegenovergesteld... en nou is het dan te sterven, zo weet en daar denk ik dat mijn maag en alles van de streek is. Ik ga van de week zo onzaggelijk heet gewoon om te sterven. En als je nu straks nog ziet, is het nog leegbrand. Dan kun je zien, ik kan er niet normaal zitten. Nou is souffleur zo'n niet zo lang. Nee, en dan ben ik nog zo klein. Dus dan moet je dus een beetje een normale man hebben. Hè? En, uh... <lacht> ja, het is eigenlijk een verschrikkelijk moeilijk werk. Dit is het wel, best dus is het wel. Uh, maar je kunt er eigenlijk weinig over vertellen... Het enige wat ik zou kunnen vertellen, van wat dan ook wel eens gevraagd de enige en waarvan ik bij voorwaarts zeker weet dat me niets kan gebeuren, is, ik moet mezelf zijn. Ik moet volkomen mezelf zijn. Ik denk ook niet aan de première. Ik denk, ik weet vanaf dat ik een publiek waar we voor spelen moet en de allerbeste voorstelling moet krijgen. Dus natuurlijk, dat die intentie heb je. Maar verder is het voor mij gewoon repetitie. Als op de repetitie, dezelfde instelling, gewoon volkomen mezelf zijn. En... Wees is dat voor iedere mens niet een verschrikkelijk moeilijk opgaan in het leven... om jezelf te zijn. En dan op deze vreemde vogels jezelf te zijn. Want zijn er vreemde vogels. Wat vindt u zo vreemd aan ze? Ja. <laughs> nee. nee, dan ga ik als ze aan tenen trappen. Of tenen zeer trappen, laat ik het zo zeggen. Nou, oké. Okay. He? In, in het algemeen? Ja, mensen zijn natuurlijk ontzettend met zichzelf bezig. En voor zichzelf bezig. He? Waar dus... En ik vind ook wel dat ze dat, dat, dat bij ze hoort. Een, een zekere mate van ijdelheid. Trouwens bij ieder man geloof ik dat dat naast de vrouw ook de man wel een beetje mag hebben. Niet? Maar ja, dat is acteurs zeker wel eigen. Maar de een heeft het meer dan de andere. Jules Hamel, acteur. Nou, ik, uh, ik heb niet zoveel ervaring uh, wat dat betreft. Maar uh, ik weet wel dat ik een keer uh, tekst kwijt was. En dat ik uh, al een beetje de coulissen inliep. En dat ik... Uh, Vroeg, uh, zeg het, wat, wat, wat, wat, wat moet ik zeggen? En uh, toen zei de souffleur: ik, ik weet het niet meer, ik, ik zie sterretjes. Dat is <laughs> <En was> dronken. Dat <laughs> <was> is <lazaris> gewoon. <laughs> Ingeborg Elzevier, ervaringen met souffleurs? Nou, het is dus niet mijn eigen ervaring. Het is eentje die ik gehoord heb van Pim Dikkers. Die uh, had een, een Brabantse souffleur op een gegeven moment, die dus met een tamelijk accent sprak. En die wist het niet meer. En die souffleur die riep je vrugje maar eh, Pim Dikkers dacht, mijn vruchtje komt in het hele stuk niet voor. Dus het zei hem vrij weinig. En maar na drie keer had hij eh, dat is, de gezegd, was je vruchtje, je vruchtje. Kwam hij er ineens op, het was je verheugtje. Ze zien je, ja, alleen als je nodig hebben. maar verder zijn zij er alleen. Het is toch een eenzaam beroep. Hè? Acteur Henk Molenberg. Ja, iets over souffleurs, hè? Eh... Uh... Nou, ik, een van de eerste dingen die ik meemaakte op het gebied van het uh, souffleursvak... was jaren jaar geleden uh, een van onze eminente oude toneelspelers, Louis van Gasteren... die op zijn latere leeftijd nog wel eens wat moeite had met tekst leren en zo. Die stond een keer op het toneel en toen was hij zijn tekst kwijt... en kroop in de richting van het souffleurs ook zo'n beetje... en zei van... Ah. He? Want ik moet het weten nou. En toen zei die souffleur, die zei... Stil. Zegt hij, wat? Heel de luid ook, op het een duidelijk kenbaar. Maar wij stonden als jongere acteurtjes daar voorbij ze te kijken. En die souffleur, die zei weer... Stil. zegt hij, ja, dat ben ik. Zegt hij, maar wat moet ik zeggen? Miss bouwmeester, actrice. Ik heb wel eens in mijn leven souffleurs meegemaakt... die het stuk zo uit hun hoofd kende. En dat was onder andere de legendarische figuur... van de souffleur Kees Ritman Die zat op een gegeven moment te souffleren uit een kookboek. En uh, hij was net bezig aan hoe bakt men spiegeleieren. En ondertussen was hij de koper van Venetië aan het souffleren. En dat heeft nooit iemand gemerkt. Henny, Orrie, actrice. Een goede souffleur of een goede souffleuse is iemand die er moet zijn zonder er te zijn. En goede souffleurs en goede souffleuses weten dat, die voelen dat aan. En souffleurs die tijdens hun werk zitten te hoesten, die vind ik ontstellend. Maar je hebt ze wel. Maar dat is vreselijk. Dan ben je net een of andere gevoelige pauze aan het opbouwen... en dan opeens hoor je vanuit het hok of vanuit de mantel hoor je... Dat is hoogst onaangenaam. Ik heb er verschillende gekend. Hele legendarische mensen zoals Cheval bijvoorbeeld, Otterlo van Otterlo, waar nu nog een zoon van Tony van Otterlo bij Polo speelt, meen ik, in, in Eindhoven. Ritman is natuurlijk een hele bekende naam. Maar ik moet u wel zeggen dat ik na Ben Muis, dat is de laatste souffleur die ik dus persoonlijk heb meegemaakt, uh, eigenlijk nooit meer een echt goede souffleur heb meegemaakt. Ja, Bakker, Karel Bakker is ook een hele goede souffleur. Maar het is wel een uitstervend beroep, Want er zijn een hoop mensen die het toch als iets denigrerends ondervinden... om daar aan de voeten van de acteurs iets naar boven te roepen. En ja, sinds de een, een bepaalde bewustwording zich van ons al heeft meester gemaakt... is dat niet meer een, een begeerd vak te noemen. Je zou er eigenlijk nu langzamerhand gastarbeiders voor moeten vragen om het te doen. Ik bedoel, zo wordt het ongeveer tegenwoordig in, uh, als klasse wordt het gekenschetst. Zonder daar iets te nadelen van gastarbeiders mee te doen. Maar u begrijpt wel, het is een soort werk waar niemand veel meer voor voelt. Een rol als souffleur. U bedoelt nu, in dit komend stuk wat we gaan spelen ook. Daar heb ik dus in... Een, een rolletje van de uh, krantenmaniac die de hele dag dat hij op dat terrasje zit kranten te lezen. Hij komt van de kapper vandaan, gaat zitten, bestaat met een koffie, Italië natuurlijk. Uh, dan krijgt hij uh, de of bestaat een krant, dan krijgt hij de krant. Dan gaat hij krijgt die gezellig ontbijtje. Dus, en zo blijft hij dan zitten, gaat af. Het was goed dat hij de opgehangen heeft, dat de mensen van tevoren zien. Dat ik het opgehangen heb, haal ik binnen, het is droog inmiddels. Dacht, ga eten, doe de parasol uit. Ach, maar een gezellige dingetjes die op een terras gebeuren. Allemaal dingen die op een terras gebeuren. Dat is dus een beetje een dubbele functie eigenlijk, hè. En want, want ondertussen ik... souffleert u, hè? Precies wat u zegt. Ondertussen moet ik souffleren. Het geheim wil ik nog niet vertellen, doordat de is misschien niet zagen, of zal ik het wel doen? Het grote mag wel. Dus de kranten die ik lees, hebben we de teksten ingeplakt die de mensen zeggen. Maar het komt sneller de zaal in. U begrijpt, als ik ervoor zit in het hok, trek naar het toneel. Maar ga je zijwaarts, dan is de kans groter zeker als het op het eerste plan gebeurt, dat is helemaal voor op het toneel zoals u weet... dan vliegt het mee de zaal door. Nu zit... Pardon? Ja, dat wil ik ook even weten. Ja. Hoe hard soufflier je eigenlijk? U zegt, er gaat het mee de zaal in. Het is ja. heel hard fluisteren. Ja, het is fluisteren. Het is natuurlijk fluisteren. Maar dat fluisteren moeten we niet vergeten. Dat is fluisteren. Maar nu moet je niet vergeten. Een zaal die gespannen zit te kijken, dat doodstil is dan zou je zeggen, een speld hoor je vallen bij wijze van spreken. Dus dat moet zo zacht, dat soms, niet altijd hoor... het ligt er ook aan, moet ik het te doen, pakken ze het de eerste keer niet. Hè? Moet je dubbel nog weer gaan zeggen, net zolang lang tot ze het pakken... Hè? dus dat ze het woord verstaan. Dan heb je de kans van wel. Ik probeer zoveel mogelijk, wat ik prettig vind... zowel voor mijn eigen vak, maar toch ook voor de acteurs... dat een zaal het niet gaat horen. Acteur Pieter Lutz. Ja, er zijn hele integere mensen, zoals Joop Kok. Maar die zou pas rusten als hij een leerstoel kreeg in de voorzegkunde. Ik en Iben, we hebben elkaar nooit kunnen zetten. Altijd water. Altijd water en vuur. Slap ja. Slapjaar, als zijn moeder. Oh ja, net ja, als jij zeker. Misschien ben ik wel te hard voor. Hoe oud is Joop Kok en hoe lang is hij als souffleur? Nou, mijn leeftijd. <lacht> Daar schrikt u misschien van. Ik ben 71. <lacht> en ik ben ruim 30 jaar souffleur. Dus... Waarom souffleur gebeurde? Speelt u de rol liever niet zelf? Uh, dat heb ik altijd graag gewild. Ik heb van mijn jeugd ervan graag naar het willen gaan. En ik heb ook van mijn jeugd ervan vanaf mijn tiende jaar... Heb ik op de plank gestaan bij amateur -tourneel. Ik heb later nog een hele periode gewerkt uh, bij amateurs. Een hele goede amateurvereniging in het Gooi, de papegaai heb ik erg veel leuk werk gedaan. En ik, ben, ik heb lessen gehad in dramaturgie van Richard Flink... en ben toen later ook amateurs gaan uh, regisseren. Collega's en acteurs die praten over Job Kok als de meester souffleur. Oh, nou ja. Nou, uh, ik doe mijn werk en ik doe het voor 100% goed. Wanneer ben je de meester souffleur? Een goede souffleur? Ja, je ben een goede souffleur als je geen moeilijkheden krijgt met, met acteurs en actrices. En afgelopen. Dus ze zeggen: God, wat was je? Wat bleef je? Je zag toch dat ik stond en dat mag natuurlijk niet voorkomen. Dat moet je natuurlijk voorkomen. Ja, maar het is ook een kwestie van feeling hoor. Dat krijg je pas eh, na heel veel jaren, krijg, krijg je zoiets. Als iemand nou een totale blackout krijgt, bijvoorbeeld? Ja, dan moet je hem natuurlijk uh, doorheen helpen. En dat is natuurlijk uh, mijn manier van werken als souffleur. Ik zit bij de repetities bij en ik neem ook het, uh, de -scène, neem scène helemaal in me op. Ik merk als een missand fout loopt, dan moet ik extra opletten. Want dan gaat het met de tekst ook meestal fout. En dat heb ik eens een keer meegemaakt uh, in Eindhoven met... Onze goede vriend, ons overleden Voorberg, die daar een stuk speelde, en op een gegeven moment met grote ogen naar me keek: van: Oh jongen, help me, want ik weet niet meer in welk stuk ik sta. Ik weet geen tekst meer. Hij wist de michal scène niet. Ik heb hem de hele tekst voorgeblazen. Ik heb hem aanwijzingen gegeven voor de mise en scène die zeer ingewikkeld was... want het was een, een vergiftigingsgeval, moest in een theepotje, moest geen gedaan worden. Het was allemaal zeer ingewikkeld. Hij heeft me precies met zijn ogen gevolgd, hij heeft alles precies gedaan. Zijn tekst heeft hij van mij gekregen. Nou, en toen met de pauze ben ik naar hem toe gegaan. Ik zei, Godkruis, wat is er? Hij zei, ik kan niet meer. Toen heel speelde ik, zei: Ah, nee, kom nou wel. Je bent er toch doorheen gekomen. Ik zei, Zal ik een kop koffie voor je halen? Hou je rustig en je zal zien met het laatste bedrijf. Is er niets meer aan de hand? En dat bleek ook zo te zijn. Ik had hem echt op zijn gemak weer gesteld. En dat vind ik ook wel een, een fijne taak van een souffleur: dat hij een beetje overwicht op de mensen heeft. Dat is op hem vertrouwen. Zijn er ook acteurs die te veel op de souffleur leunen? Nou, dat was in vroegere tijden heel erg. Maar dat is de oude, hele oude acteursidee, dat wel. Die pitten zogenaamd op het hok. Ik heb het dus met een voorstelling gehad, ik noem geen namen. Maar het was een voorstelling waarbij een, een zeer bekend toneelwerk werd, uh, werd gespeeld. En de actrice die daar de hoofdrol in speelde, die had er tekst niet nagekeken. En die zei tegen mij: zei, Ik heb mijn tekst niet nagekeken, hou je me goed bij. Ja, maar ik kon wel bij je bij het hok zitten. Nou, ze trok de, een stoel bij de tafel weg... plaatste die vlak voor het souffleurs ook. En heeft zo de tekst helemaal van mij gekregen. Dat is natuurlijk wel een beetje, ja, ouderwets pitten op het hok, hoor. Het is natuurlijk niet goed, want je gooit de hele mise en scène in de war, hè? op het hok en uh, tekst toeblazen, zijn dat vaktermen? Ja, ja dat zijn vaktermen. Ja, ja, die kent elke acteur, een actrice kent dat, ja. u dus een stukje tekst, hoe doe je dat? Nou, uh, door dus geen stemgeluid te geven. Dus met een soort uh, goed articulerend... Maar met een hele zachte stem toch weten door te dringen tot het oor van de acteur of de actrice. Uh, ik neem hier een klein stukje uit de monoloog van, uh, van Co. Uh, wilt u het fluisterend hebben? Of, uh... Toen ik hier vijftig jaar geleden aankwam, was ik amper twintig en de sterkste vent die je ooit hebt gezien. Ik heb het eens een keer gehad dat ik eens een keer in moest vallen. Omdat ik dus ook acteur geweest ben. Uh, dat er iemand uh, niet was. En dat ik de rol op moest nemen. En toen is een van de kappers is met het boek in het hok gaan zitten. <lacht> en dat werd een ramp. Want die man die las hard op alle teksten voor. Dus de mensen hebben twee maal in de zaal de tekst gekregen. En maar één keer betaald. <lacht> Ko van Dijk na de repetities van... ...begeert onder de olmen in de kleedkamer. Hoe belangrijk is een souffleur voor een acteur? Jo Kok vind ik daar een, een groot voorbeeld van. Jo die... Ja, God, met mij is het natuurlijk iets anders. Ik ken Jo zo ontzaggelijk goed. Hij heeft ontzaggelijk veel grote rollen van mij gesouffleerd. En Jo heeft de intuïtie volgens mij... ...dat hij aanvoelt wanneer je hem moet gaan nodig hebben. Voelt hij van tevoren aan? Dat is een soort talent. Ja, een, soort talent. een gebaar of een uh, oogopslag? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik weet niet waar hij dat uit haalt. Dat is zijn geheim. Ik weet het niet. ik heb het nog, nog eens een keer meegemaakt met Theo Schiks. Hij is een collega van hem. Die heeft nu net afscheid genomen. het vorige seizoen van de Haagse Comedie. Dat was ook een grandioos souffleur. Dat is je ook, omdat ze met intuïtie werken. En ze kennen het vak allebei goed. En uh, ik vind het uh, uiterst uh, belangrijk. Dat de souffleur de acteurs en actrices heel goed kent. Dat hij uh, daar een, uh, een soort band mee heeft. Dat hij intuïtief kan voelen. Ik hoor. Hij moet een enorm, enorm gehoor hebben voor nuance. Als er een vreemde nuance komt. waaruit je zou kunnen opmaken: God, hij weet het niet. Uh, en hem dan onhoorbaar bijspringen. Uh, dat uh, is de gave van een goed souffleur. En die heeft je ook. Voor de buitenstaander is het de trieste van het vak van de souffleur eigenlijk dat het moment dat het doek dicht gaat en de ovatie losbarst, hij stof zit te happen onder de plank. Als het doek dicht valt, is voor de toneelspeler ook de voorstelling uit. Voor iedereen. Voor iedereen ja, in het theater. Het applaus gaat over het hoofd van de souffleur heen, letterlijk in dit geval, en hij zit stof te happen. Ja, het applaus, ik bedoel, nou ja, en ik bedoel het applaus, dat, uh, dat is natuurlijk heel prettig, maar ik bedoel, daar gaat het toch niet in eerste instantie joh. Nou, in het gunstigste geval krijgt hij dus na afloop wordt hij bedankt door de acteur die hij uit de nood geholpen heeft. En mensen die een beetje wellevendheid betrachten... die uh, gaan ook na afloop naar een souffleur toe... en zeggen, je hebt me er geweldig doorheen geholpen. Maar verder, ja, verder komt zijn uh, bijval van het publiek. Die bestaat natuurlijk helemaal niet. Want de meeste mensen het bestaan gewoon nauwelijks ervan kennen. Zeker niet met die ingebouwde souffleur-sokken die je nu hebt. Vroeger zag je dat altijd als een soort koepeltje op het toneel staan bij ouderwetse toeneden. Maar dat is tegenwoordig ingebouwd in het voet, wat vroeger het voetlicht was... zodat je niet meer een, een, een stukje van een hok ziet. In ouderwetse Schouwburg heb je nog wel een hok. En het was ook wel gewoonte vroeger. En dat komt nu eigenlijk in, tijdens het gesprek bij me op... om wanneer die souffleur in slaap viel, wat ook wel eens gebeurde... om langs dat hok, hok te lopen en dan een geweldige trap tegen dat hok te geven... of tegen dat boek dat die man ineens weer wakker schrok... en dan een paar bladzijden door moest slaan en dan weer bij de tijd was. Souffleuze Marjan Veldman. Ja. Ik zit nu opzij van het toneel. Moet het harder? Sorry. Ik zit nu opzij van het toneel... omdat het voor het toneelbeeld beter uitkomt. Het gebeurt ook wel dat ik voorzit in het hok, in het souffleurshok. Maar net wat ik zeg, het toneelbeeld vraagt nu dat ik opzij blijf zitten. Het is wel iets moeilijker, want ik kan de acteurs minder goed bereiken. Vaker de pispueltje. Ze zeggen van wel, dat heb ik niet zo ondervonden. Misschien omdat ik souffleuze ben, dat is mogelijk, dat een souffleur daar meer last van heeft. Dat heb ik niet zo ondervonden, nee. Nee, nee, nee hoor, nee, echt niet. Vroeger was je, had je dus die mooie schelp op de voorgrond, weet je wel, waar die man en vrouw eventueel in zaten en dergelijke. En dan vond ik het eigenlijk uh, ja, bijna een beetje vernederend. Iemand die mij in mijn vak moet helpen, die half onder de grond zit. Hè? Daar, uh, dat vind ik eigenlijk een afschuwelijke situatie. En daarom heb ik eigenlijk een enorme bewondering... voor mensen die dat vak enorm goed verstaan ook. En dat is ook een vak op zichzelf. Je, we hebben in Tijd van Nood wel eens gezegd... als een klossingen souffleur of souffleuse ziek was... nou jongens, ik ben in het tweede bedrijf, sta ik niet op. Ik ga wel even met het boek tussen de coulissen staan. Ja, had je gedacht. Nee hoor, dat is, een, dat is echt een vak op zichzelf. Een goede souffleur of souffleuse is goud waard. Je moet ontzettend veel kunnen incasseren... In, in want juist in de periode... Zo lief zijn jullie nooit voor Wat heet... Wat heet, ik probeer, uh, en ik geloof dat het me wel lukt me persoonlijk altijd enorm in te houden. Maar uh, er zijn in de loop van de geschiedenis zijn er acteurs en actrices geweest. Mijn collega's. Die af en toe ten opzichte van deze mensen etterbakken zijn. Laat ik dat maar ronduit zeggen. En dat ik bij mezelf denk: van God, dat zou ik nog nooit tegen zo'n man of zo'n vrouw kunnen zeggen. He, maar uh, het is een bijna ondankbaar vak. Irene Boller behoort tot de jongere generatie souffleurs. Ja, ja. 26 jaar. Mensen denken vaak dat souffleurs, souffleurs mensen zijn die aan een toneel mislukt zijn. Ja, ik weet ik ken eigenlijk helemaal geen collega souffleurs, alleen uh, dus uh, een actrice bij ons die ook souffleert erbij souffleert. Maar ik geloof niet dat het een kwestie van mislukken is, want souffleren op zich is een een erg moeilijke je moet er echt een gevoel voor hebben je moet een ritmisch gevoel hebben waardoor je onmiddellijk merkt dat een voorstelling dat het ritme als het ritme verandert dat het dan fout gaat dat merk je daaraan ook ik heb ook wel eens mensen gesurfeerd waarvan ik van tevoren kon aanzien dat het fout zou gaan dus ik souffleerde dus eigenlijk voordat ze zelf wisten dat het fout zou gaan Sommige, ja, sommige mensen voel je ook absoluut niet aan. Hè? Dan denk je van, ze staan nou een, een prachtige pauze te nemen... en dan blijken ze hun tekst niet meer te kennen. Hoe reageren de mensen als ze vragen, wat doe je voor werk... en je zegt, ik ben souffleuzen? Weten ze altijd wat het is? Nee, ze zijn, denken vaak dat het oefleuzen is. Piet Reuber. Ja. Er zijn weinig vrouwen in dit vak. Uh, ik ken de statistieken niet op dat punt. Ik, ik, zou, ik zou daar geen oordeel over te geven. Ik... Uh... Ik heb er één gekend, ben vorigens op een centrum zat er één. ja was een vrouw. Maar die kwam altijd wat verwijderd uh, tevoorschijn. Als je dan vroeg, uh, je keek even na en je zei... iedereen, uh, nou, God staat gewoon, uh, dat en dat en dat. Ja, dat, maar dat wil ik wel graag van je horen. Nou ja, zeg, uh, ik zit ook even te kijken. Ik bedoel, dat is de enige vrouw geloof ik, die ik gekend heb, maar niet zo geslaagd. Maar ze was erg aardig, dat wel. Sorry. Bij de opa's, nog moeilijk, bij opa's ook, zijn ook zo'n fleurs, zoals u weet. En een operazanger die een moeilijke opera zingt... zoals uh, opera's van Benjamin Britten of van Materna of zo... die niet zo gemakkelijk in het gehoor liggen... dan hebben die mensen zo hun handen vol aan het tellen... en aan de noten en aan de tekst... dat ja, dan kun je ze haast niet kwalijk nemen... dat ze een souffleur nodig hebben. Bertie Pinksteren, opera souffleurs. Ik ben eigenlijk van, van beroep helemaal geen souffleur... maar meer coach voor het Italiaans wanneer de Italiaanse producties, Italiaanse opera's, hier gebracht worden. Dan, uh, dan, dan help ik de zangers bij hun uitspraak. En verder let ik erop, tenminste voor zover dat mogelijk is... Uh, dat ze begrijpen wat ze zingen. Want vaak zingen ze wel geweldig, maar hebben ze ook geen idee wat ze zingen. En dat is voor het spel en de actie is dat toch wel ontzettend belangrijk. Trouwens ook voor de, de hele muzikaliteit van het stuk. Het komt de muzikaliteit van het stuk echt ten goede. Ben je sopraan of alt-souffleur? <laughs> nou, het souffleren komt meer op brullen aan bij het opera. En uh, ja, wanneer je dan een, een zware bas zou opzetten... zou het geloof ik minder goed overkomen... dan wanneer je een hoger geluid produceert. Ik geloof dat dat wel doordringender zal zijn... Dan een lage, een lage stem, lijkt me. Ja. Is die juiste Italiaanse uitspraak nou echt wel zo belangrijk hier in Nederland? Want een Nederlandse operabezoeker hoort toch echt niet het verschil tussen ja. Lore en Amore? Tussen wat? <lore>, Lore? Lore en Amore. Nee, dat hoort hij ook niet. Maar volgens mij, wanneer je een hele opera ons in staat te zingen... heeft dat publiek dat wel donders goed in de gaten... Ook al verstaan ze niet ieder woord. Nou, bovendien amoren. Mensen die iets met opera. Die iets, iets van opera houden, een klein beetje, maar die. Uh, die weten heel die wel dat amor uh, liefde betekent. Maar thuis, daar hoef je niet eens voor uh, opera liefhebber voor ze zijn. Met de Orfeo. De Orfeo is dus de opera van Monteverdi. Die wij op dit moment ja, hier op de achtergrond horen. Ja. Was er een, een Argentijnse? die zong de rol van de messagera. En Argentijnse vrouw die, die was dus gewend om Spaans te spreken. En Spaans klinkt veel harder dan, dan Italiaans. Hè? Vaak zijn er wel woorden die, uh, die en in het Spaans en in het Italiaans voorkomen. Maar de klanken zijn over het algemeen uh, veel harder dan het Italiaans. En er was er één woord in en dat was haar entree. En daar zei ze steeds, ze moest caso zeggen... En steeds zei ze cazzo. Of het leek er ontzettend op. En in die, in die groep, zangers die hier aan meewerkte, zaten ook een aantal Italianen. En die, die moesten zich doodlachen altijd wanneer ze daar opkwam. En, en schreeuwden: ai cazzo acerbo. Zo kwamen ze dan de handen omhoog binnen. Want Wat betekent cazzo acerbo? Kijk ja, zo even: cazzo, dat betekent kont. Het is echt een heel smerig woord. En Cerbo, dat is uh, verschrikkelijk vreselijk. Oh, nou, ja. vreselijke kont. Voordat je zo het toneel opkomt. Nou ja, zo voelden die Italianen dat. Maar ja, ze moest dus Caso zeggen. En dat, is, uh, dat betekent noodlot. Ah, Caso, Cerbo. Oh, wat een vreselijk lot heeft mij getroffen. Nou ja, het is natuurlijk om te brullen van die. Je dan als Italiaan, of, of als mensen die Italiaans verstaan, hoort van... Oh, vreselijke kont, wat gebeurt hier allemaal, hè? Hoe was dat nou... Uh... Hoe was dat nou straks toen het doek viel en de première afgelopen was? Nou, ik... Uh... Bij de laatste tekst doe ik mijn lampje uit. En ik sla mijn boek dicht. En ik steek de spullen die er rondomheen liggen in mijn zak. En ik ben weg. Dit was Radio Rama. Om 14 mini-magazine met een speciaal nummer. Opnamen Job Henks en Pereboom. Techniek Jan Disselkoen. Productie en regie, Bob Oeschi. En zo was dat dus in lang vervlogen tijden, het vak van souffleur. U hoorde daar alles over in een aflevering van Radiorama... een bijdrage van de NOS uit 1974. Acteur Henk Molenberg had vandaag, 14 mei, 87 jaar kunnen worden. Hij is er niet meer. Ko van Dijk overleed al in mei 1978. De wat jongere Garde viert nog wel feestjes. Eerder dit jaar werd Ingeborg Elze 75 jaar. Piet Reumer werd in april 83. Hoorden we nou tevens Wim Hoddes langskomen? Die is er geloof ik ook nog, 92 inmiddels. En Jules Hamel, die hoopt deze maand 73 jaar te worden. Henny Orrie is al wat verder. Zij viert hopelijk haar 86ste verjaardag in juni van dit jaar. Over de souffleurs heb ik eigenlijk niets kunnen vinden. Het lijkt wel of ze letterlijk en figuurlijk in de schaduw van de sterren blijven. Staan. Iemand die daar niet zo'n handje van had was Theo van Baren, de dichter. En godsdiensthistoricus liet op verschillende manieren van zich horen. Hij zag het levenslicht op 13 mei 1912... Hij overleed in mei 1989, kort voor zijn 77ste verjaardag. We reizen nu af naar een moment dat hij er nog was... en in een leven lang acte de présence gaf. Nico Hammelburg was in gesprek met hem. Het is februari 1986. We beginnen met de volgende vraag. Wie leest er nou gedichten? Op middelbare scholen word je ermee met Je worden er gedwongen, liefst met moeilijke gedichten... van Bert Schierbeek of van Lucebert... Je moet aan de leraar uitleggen wat de dichter ermee bedoeld heeft. Je moet leren over marsman. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren... traag door oneindig laagland gaan. Het is geen wonder dat de dichters in Nederland... geen droog brood zouden kunnen verdienen... als ze alleen van hun poëzie zouden moeten rondkomen. Theo van Baren is overigens zo'n dichter. Maar daarnaast is hij ook ruim 30 jaar... hoogleraar in de godsdienstwetenschap in Groningen geweest. Zijn eerste bundel... Toegang verscheen in 1937. In de oorlog produceerde hij samen met een aantal andere dichters... een bundel De Schone Zakdoek. Om aan de reglementen van de cultuurkamer te ontkomen... verscheen De Schone Zakdoek in een oplage van slechts één exemplaar. Daarna heeft Van Baren als dichter 30 jaar gezwegen. Pas in 1978, Van Baren was toen al 66 jaar oud... maakte hij zijn comeback als dichter... en sindsdien komen er regelmatig bundels van hem uit bij Meulenhof... Denk nu niet, oh poëzie, de radio gaat uit. U doet daarmee uzelf en Van Baren tekort. Wel een waarschuwing, Van Baren is agnosticus. Dat is dus iemand die vindt dat over het wezen der dingen... bijvoorbeeld ook over het bestaan van God... niets met zekerheid gezegd kan worden. Van Baren zegt dus op veel vragen, ja, dat weet ik niet. Luistert u maar naar het antwoord op de vraag, waarom dicht u? Hoe zou ik dat weten? Geen idee van omdat ik het later kan, dat is het enige antwoord. Nou, vast wel meer. Nee, ik zou het niet weten. Omdat ik van tevoren moest bedenken waar een gedicht over moest gaan... dan zou ik nooit een gedicht zijn. Nee. nee. Want waar zou ik over moeten dichten? Ja, goed, je kunt een aantal dingen bedenken, maar dan kan ik het niet. eens wat te noemen waar u over zou kunnen dichten... en waar u in feite ook over gedicht heeft? Ja. Het ouder worden... Zeker, ja. Maar daar ga ik niet over zitten puzzelen van... He, he, nou ben ik weer zoveel ouder geworden... en wat zal ik nou vanavond als het eten achter de, achter de rug is... voor een gedicht gaan zitten schrijven? Nee, dat moet je een keer overkomen. Een gedicht wat een directe reactie is op iets... wat ik heb gezien of gehoord of meegemaakt... dat is hoogst uitzonderlijk. En als het eens een keer voorkomt, dan is het meestal een slecht gedicht... dus dan verdwijnt het toch weer... Nee, dat, uh, gedichten die, uh, wat mij betreft, die komen op de meest ongelegen en uh, onverwachte momenten. Over onderwerpen waar ik uh, absoluut op dat moment niet over denk. Dat is ik via het onderbewuste voor een groot deel. Je moet er de hand handig wel wat aan werken, dat is een tweede, maar dat is natuurlijk... Nou ja, dat is vakwerk, zal ik maar zeggen. Ik ben ook niet geïnteresseerd in mijn eigen, eigen verleden. Daar heb ik ook een erg slecht geheugen voor, ik vergeet alle dingen weer... Hé, hey, wat gek. Want in uw gedichten komt wel jeugd naar voren en toch duidelijk uh, alles niet ja, verkatte herinneringen. Wat daar echt van is. Een <lacht> gedicht betekent het natuurlijk niet, ja, goed. Algemeen dat ik wat buiten heb gelopen of nou zoiets, ja, allicht, dat heb ik. Huh? Uh, maar als u nadere biografische bijzonderheden uit mijn gedichten wilt halen, nou, daar zult u vrijwel nooit iets in vinden. 30 alleen geleden een dichtje geschreven, dat is niet gepubliceerd, dat dus zal in de volgende bundel komen, uh, over een, uh, een jeugdherinnering. Dat wil zeggen, dat kunt u als een jeugdherinnering lezen. Hè? En van uh, kinderen die spelen in een oude schuur. En uh, het, uh, een van de twee broertjes die krijgt die schuur, inderdaad, dan mochten ze niet spelen. Hè? Maar ja, goed, ze deed toch. Eén die krijgt een balk op zijn hoofd, die is dood. En het jongetje durft het niet te zeggen dat het gebeurd is. Nou ja. Ik heb nooit een jongen woordje gehad, ik heb nooit een de schuurt gespeeld die gevaarlijk was. Dat mij dit of dat overkomen was en mij is ook nooit iets overkomen dat daarop zou lijken. Dat is pure fantasie. Zo moet het de lezer ook vergaan? Dat mag de lezer zelf weten. Als de lezer denkt dat hij een gedicht begrijpt... Dat is dat prachtig. Mm -hmm. En uh, als hij dan uh, mij vertelt wat hij ervan begrijpt... en ik zeg, ja, dat, uh, het is mooi dat u dat zo begrijpt... maar ik, ik weet het niet <lacht> of ik begrijp het anders. <lacht> maar ja, iedere, iedere lezer heeft, heeft recht om een gedicht te lezen zoals hij wil... als het maar niet natuurlijk bewust opzettelijk tegen de draad ingaat. Ik vind het uitstekend als mijn lezing prachtig. Dat ze het niet doen is een tweede... Maar... Het zijn er maar 300, hè? Ja, en nou ja, we ja die geven het dan nog eens door aan ja, de ander. Ja, goed bedoel, Ja, kijk, het, je wordt dus gelezen door misschien 500 of 1000 mensen. Maar wat is er nog? Want, uh, het, het gaat er niet om of je het leest, het gaat er ook om of je er wat aan hebt. Huh? Ik schat dat er misschien een stuk of 50 mensen in Nederland zijn die wat zien in mijn poëzie. Een deel daarvan ken ik, een deel daarvan ken ik niet. Huh? Dan kun je ook zeggen: dat is ook genoeg. Waar stilte en zwijgen met elkaar overleggen over de opheffing van de taal... hebben dichters niets meer te zeggen. Hun eind is totaal. Ja, ik dacht dat dat een heel duidelijk gedicht was. Huh? Uh, de dichter zonder, is, zonder taal is niks. En als de taal zou worden opgeheven... dan ben je als dichter uitgepraat... Het is natuurlijk een, een fictie, want de taal kan niet worden opgeheven. <lacht> Hij kan veranderen. Mm -hmm. En daar kan het ook meer mogelijk dat de poëzie uh, overbodig wordt. Maar uh, ja, het dichten is taal. Je maakt geen gedichten met gevoelens, je maakt geen gedichten met taal. Gevoelens zijn soms alleen maar hinderlijk voor een uh, gedicht. Gevoelens die de dichter heeft, die kunnen dus het, uh, de... de de wijze waarop die dicht, kunnen ze in de weg zitten. Is de taal wel toereikend? Ja, de taal is natuurlijk nooit toereikend. Omdat je natuurlijk ook wel... Je probeert natuurlijk aan de grenzen van de taal te komen. Maar als je daar overheen gaat, dan word je totaal onbegrijpelijk voor iedereen. Maar het is natuurlijk wel leuk en interessant... om te proberen, zo ver mogelijk te gaan, om die grenzen te benaderen. En ja, dat wordt dus op verschillende manieren gedaan. En uh, er zijn natuurlijk ook dichters die daar kennelijk overheen gaan... en uh, die dan zo uh, individueel onbegrijpelijk worden... dat het voor een ander niet meer, niet meer leesbaar is. En ja, als je schrijft of schildert of wat dan ook in de kunst... dan werk je altijd voor een publiek. En wat een publiek is van drie of een publiek van drie miljoen... dat maakt in principe niks uit... Uh, uh, elke vorm van kunst is een vorm van communicatie. Ik toets u even aan uw eigen woorden. Ja. In het gedicht. De steen kreeg diepe wonden, maar hij vergat de bloeden. Toen de wolken het zagen, werden zij rood. Het eerste gedicht ja, uit de steen ja. vergat de bloeden. Ja, ja, ja. ja. Nou, meneer Van Baren, als je daar gewoon tegenaan kijkt... dan denk je, ja, wat moet ik hiermee? Ja. Hè? Je kunt dit niet als een krantenbericht lezen... Uh, ja, dat weet ik niet zeker. Ik bedoel, ik ben ervan overtuigd dat je het niet als een krantenbericht leest, geen enkele krant zou het drukken. <laughs> maar het, het, het, ja, het is eigenlijk een heel simpel gedicht. Huh? De steen die, die, die uitte zich niet, en een ander die het zag, die uitte zich wel. Dat is in zekere zin ook wat ik eh, daarnet zei. Er zijn mensen natuurlijk die dingen beleefd hebben die onvoorstelbaar zijn. En een ander die het niet beleefd heeft... die zal daar een taalvorm of een andere artistieke vorm aan kunnen geven. En wie van de twee bent u? Ik ben dan degene die die vorm geeft. U klinkt nou net, als u dat allemaal vertelt... over de scheiding die u probeert aan te brengen tussen uw gedichten en uw gevoelsleven... als een man die nooit iets heeft meegemaakt. Nou ja, ik heb ook nooit veel meegemaakt. Ik heb een doodgewoon rustig burgerlijk leven gehad. Zonder grote schok. Eerlijk? Ja. ja. En als wel, zo zijn er zaken. niet over praten natuurlijk. Heeft niet gewoon de zaken des levens die iedereen uh, krijgt door te maken meegemaakt? Ja, maar dat zijn de normale dingen. Weet je, je bent verliefd en het lukt niet. Je wilt graag iets en het lukt niet. Ja, maar dat zijn de normale dingen. Ik bedoel, ik, euh, dan denk ik aan heel andere zaken. Nou, de oorlog heeft u toch ook niet onberoerd gelaten? Ja, natuurlijk wel. Uh, dat is wel zo, maar dat is natuurlijk ook alweer lang geleden. U had de oorlog al zien aankomen, hè? In 1939 kwam er een, een bundel van u uit. Als ik even een gedicht van u uit die tijd mag voorlezen. Ja. Het heet Oordeel. Een droge donderslag stort uit... Het klaar azuur en schiet de zon in het oog. Dit is het eerste uur. Aan alle kimmen ligt verblindend bliksemvuur in ongebroken kring. Dit is het tweede uur. De wereld stort ineen. Er blijft geen dak, geen muur, geen schuilplaats voor de mens. Dit is het laatste uur. Ja. ja, ja. Waarom heeft u dit gedicht geschreven? Hoe zou ik dat nou nog weten? Waarschijnlijk omdat ik bang was. Of als. Wat zag u dan? Wat in dat gedicht staat natuurlijk. Ja, veel mensen hebben het niet gezien, hè? Nee. Maar heel veel mensen hebben het wel gezien, maar het niet opgeschreven. Wat voor gevoelens gaan er door u heen als u zo'n gedicht terug hoort? Nou, eigenlijk helemaal geen gevoelens meer. Het is zo lang geleden. Helemaal niet meer, nee, nee. Ik kan het best begrijpen of ik weet best dat het... Dat het uh, nou ja, dat ik dat soort gevoelens had. Ik heb ze tegenwoordig ook weer, maar dan natuurlijk op een andere manier. Ja, ziet u ja. dan een nieuwe oorlog uh, naderen? Nou, ik weet niet of, nou, nou ik, eerlijk gezegd zie ik het niet, maar daarom is het niet uitgesloten. Wat gebeurt er dan met gevoelens in een ouder wordend mens? Zoals bij u, worden die verdrongen, wo verdorren die? Over die tijd van toen heb ik het nu, hè? Over die tijd van toen, ja, ik, ik dacht dat je ook gewoon moet zeggen dat... Uh, Gevoelens van, uh, uh, van lang geleden, dat die gewoon ja, overgroeid zijn door matige gevoelens. Dan dat er in een tuin het een groeit over het andere heen. Dus uh, ik dacht niet: uh, je verdrinkt dat niet. Nee, geloof ik niet. Het heeft geen zin om dat te verdringen. Uh, maar je, je, hebt, uh, je kunt maar zoveel, uh, maar zoveel een bepaald aantal dingen tegelijk in, uh, in jezelf laten omgaan. En als je je hele verleden in je moest laten omgaan... met alles wat daar nog aan de hand was, dan kon je niet leven. Je hebt je handen vol aan wat er nou vandaag en morgen en uh, gisteren gebeurd is, gebeurd is. Zou het kunnen zijn dat u de tijd nodig heeft om op dingen te broeden? Dat kan zijn. Ze te verwerken? Ja, dat is heel goed mogelijk. <coughs> Zeker weten doe ik dat niet, maar het is heel goed mogelijk. Landschap. Drie passen terug en je bent ver van hier. In een verloren landschap van je jeugd. Een kleine tuin in het bos bij een boerderij. Een vijver met veel kroos. En s'avonds soms een boze maan die als een toverkool je raam bespiet... dat je niet slapen durft voor het weer donker is achter het gordijn. Het is stil in huis, je moeder is naar bed. Alleen de hond blaft nu en dan verbeten achter de schaduw aan van een konijn. Uit de bundel Dromen Hardop van Theo van Baren. De droom heeft u trouwens altijd al gefascineerd. Ja, de dromen hè? fascineren mij heel, heel bijzonder, ja. Nog steeds, ja. ja. niet zozeer mijn eigen droom... als wel de droom als voorstelling in het algemeen. Mijn eigen droom interesseer ik mij, maar uh, zeer beperkt. Wat zegt de droom dan? Ja, dat hangt van de dromer af. Ik geloof niet in een, uh, een droomuitleg... Uh, die min of meer voor iedereen vaststaat. Nog in Freud, nog in het Egyptische Droomboek... Wat staat er in het Egyptische droomboek? Oh, daar staat zeker veel in, maar die heb ik nou niet meer. <lacht> die kon je vroeger voor een kwartje op de markt kopen. <kliek> en als je nou van eieren had gedroomd of van een dode, een dode hond... of van een reis of weet ik wat, nou, dan kon je precies lezen wat dat betekende. <lacht> maar dat heette dan Egyptische droomboeken. Dromen hebben wel een aantal kenmerken, denk ik. Vaak angst, lust. Ja, als ik bij mezelf... Ga, dan kan ik me niet voorstellen dat ik angstdromen heb ik praktisch nooit. Typische lustdromen heb ik ook vrijwel nooit. Mijn eigen dromen die hebben dus, ik, zeg, ik weet het dus niet meer, maar uh, niet niet in details. Maar ik heb meer de indruk dat, dat uh, dromen zijn van, nou ja, je... net niet, hè? Zo de trein missen en dergelijke dingen. Maar, niks tragisch, niks bijzonders, iets wat je dagelijks ook kunt doen. Maar wat wel vervelend is op dat moment. Maar op deze leeftijd bent u nog bezig met een studie van het werk van Jeroen Bos. Uh, ja. Nou, uh, geeft hij vaak afbeeldingen van bizarre fantasieën, ja. dromen. Wat spreekt u daar dan zo in aan? Uh, ja, Jeroen Bos uh, is natuurlijk een bijzonder interessant schilder. Juist omdat hij zoveel geschilderd heeft... wat te maken heeft met de godsdienst van zijn tijd. Uh, onder andere dus ook die hellen en duivels en alles van hem. En wat mij in Jeroen Bos interesseert... Uh, dat is dus natuurlijk in de eerste plaats... Dus de combinatie van zijn kwaliteit als schilder... met de stof die hij schildert. Uh, ik vind bloemenstillevens en dergelijke ook prachtig. Maar ik zou niet goed weten wat ik daar anders mee aan moest. Dan zeggen ik vind ze mooi. Uh, maar met Jeroen Bos... Nou, er zit natuurlijk een heleboel uh, aan vast. Maar waar die voorkeur ook voor het bizarre, het gruwelijke, wat ook ja, vaak dat in de... Ik. Ja, die heb ik nu eenmaal. Waarschijnlijk omdat ik zo'n doodgewone jongen ben... ...dat ik <laughs> compensatorische voorliefde heb voor de griezelige dingen. Dracula? Ja, vind ik prachtig ook, ja. ja, ja. Ik ga tegenwoordig nauwelijks meer naar de bioscoop, maar het is mooi. Ja. Nee, dat ben ik. Ik heb daar een grote voorliefde voor, maar ik zeg, dat zal wel een aanvulling zijn. Ja, maar probeer het dus niet zo verstandelijk, maar een beetje uh, gevoelsmatiger te benaderen. Wat spreekt u daar dan zo in aan? Ja, gevoelens die ik niet heb. Of u goed wegstopt. <laughs> goed weggestopt, dat kan zijn. Ja. Wat is het leuke van het graaf Dracula? Die zijn twee overmatig lange voortanden in de nek van ja. een bevallige blonde vrouw ja. Uh, begraafd. ja. Nou, dat, dat weet ik ook niet wat het leuke daarvan is. Maar <coughs> kennelijk zijn er mensen waar ik behoor die dat best leuk vinden, ja, ja. Waarschijnlijk omdat je weet dat het toch niet echt is. God is indeed a jealous God. He cannot bear to see that we had rather not with him, but with his other play. God is voorwaar een God. Hij kan het niet goed velen dat wij liever niet met hem, maar met elkander spelen. Er zijn natuurlijk mensen die uh, God voorstellen als een bijzonder jaloerse oude heer. En uh, waar je mee te maken hebt in de, de godsdienstwetenschap en mij betreft verder ook. Je hebt te maken met Gods beelden. Die zijn er nou, misschien niet helemaal zoveel als er mensen zijn... maar dat scheelt niet zoveel. In elk geval er zijn er een heleboel. Zelfs binnen Nederland in onze tijd heb je tientallen verschillende godsbeelden in omloop. En als iemand van een godsbeeld iets lelijks zegt... dan wordt dat beschouwd heel vaak alsof die God lastert. En dat is natuurlijk helemaal nonsens. Iemand die niet in God gelooft, kan God ook niet lasteren. Nee, dat is totaal onmogelijk. Dat was het een van de problemen van de helden uit de boeken van de zaden. Die wilden graag vloeken. En ze wilden eigenlijk graag atheïst zijn. Maar ze konden niet, alle twee. Dus ze moesten gelovig zijn om God te kunnen vloeken. En als ze atheïst waren, dan had dat vloeken geen zin meer. In welk opzicht lijkt u op God, denkt u? Wie? U zelf? Ik. Hoe zou ik dat weten als ik niet weet wie God is? Of wat God is? Of God er is. Dus hoe kan ik dan weten of ik erop op, op lijk? Als ik een god zou maken, zou die ongetwijfeld op mij lijken. Dat geef ik toe. Maar dat, ik ben wijs genoeg om dat niet te doen. Maar u weet niet of hij er is? Nee, dat weet ik niet. Dat uh, laat ik open. Ik heb er ook geen enkel probleem mee, hoor. Geen flauw vermoeden? Nee, geen flauw vermoeden. Nee. Zelfs niet op bepaalde momenten gedacht van... Nee, nee, nee, nee. Omdat soms denken, we zullen maar hopen dat het er echt niet is dat je anders verantwoordelijk zou zijn voor de hele dingen. <lacht> die je toch niet graag iemand in de schoenen zou schuiven. Wel, zal is hij God. Nee, niet Of die vooral de omdat hij God is. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als God dan al schoenen zou dragen, wat een tweede is natuurlijk, maar... Wijst dit op grote innerlijke kracht, uurzijds... dat u niet weet, niet vertrouwt op een God? Dat weet ik niet. Zou Uw ik vrouw zit natuurlijk... te lachen. Ja, we zouden dat moeten wijzen. Nou, een hoop mensen hebben een God nodig... omdat ze ja, goed, zichzelf als, niet voldoende vertrouwen. Heeft, die, wie, wie een God nodig heeft, die moet dan natuurlijk ook zien dat hij een God krijgt. Mm -hmm. En uh, ja, ik kan niet zeggen dat ik die behoefte heb. En of dat nou, uh, nou mooi is of heel erg, uh, dat laat ik uh, buiten beschouwing. Dat weet ik niet, hoe zou ik dat weten? Heeft dat uw geloofwaardigheid als, uh, als professor in de godsdienstwetenschap ooit aangetast? Dat u zelf niet wist of er een God was? Nou, dat weet ik niet. Want dat, uh, ik heb dat nooit zo duidelijk gemerkt. Want kijk eens, de godsdienstwetenschap is geen theologie. De theologie handelt over God. Punt. En daar zijn alle mogelijke theologieën. Die dan ook met elkaar in strijd zijn. Maar de godsdienstwetenschap die handelt over dat wat de mensen denken, geloven, van. Eén of een veel groter aantal goden. Nou, dus in de godsdienstwetenschap gaat het er alleen om... Hè? een bepaalde cultuur, zeg Egypte... die heeft die en die voorstellingen van die en die goden... en die hebben op grond daarvan zo en zo gevoeld en gehandeld... voor zover we dat dan nog weten. Hm? Maar of die Egyptische goden nou bestaan hebben of niet... ja, dat is natuurlijk verder. Voor de tegenwoordige... En volledig ga ik een vragen, vraag, waar niemand natuurlijk... Een, een, een christen zegt natuurlijk ook, nee, ze hebben nooit bestaan. Huh? En uh, iemand die niet gelooft, die zegt natuurlijk ook, ze hebben nooit bestaan. Alleen, uh, ja, dus wat geldt voor deze godsdiensten? Dat geldt wat mij betreft dus ook voor het christendom. Huh? Ik, ben wel, ik ben geïnteresseerd in wat christenen zeggen over God. Huh? Maar dat beschouw ik dus net zoals uh, wanneer ik een Egyptische tekst lees... of wanneer ik een boek lees over een uh, nieuw genair... Ze hebben die en die gedachten. Kijk, God is natuurlijk een gemak in een gedicht. Hè? Want wat kun je niet in een gedicht doen... door, telk, door, door, door op een geschikt moment uh, God te noemen? Huh? Dat maakt een... De, de, de, ja, dat maakt een bundel natuurlijk veel makkelijker vol. Maar ja, dat is nou toch niet de bedoeling van de cohesie. Er zijn critici die zeggen... Van Baren is de oorlogsverslaggever van zijn eigen leven... Las ik ergens. Ja, dat herinner ik me. Iemand heeft dat een keer geschreven. Ja, dat is ook een hele aardige gedachte. Want iedereen zit natuurlijk met een hele hoop contrasten in zich. Ja, en dan is het soms het ene soms het andere. Dat, ja, ja, een hele aardige, hele aardige uitspraak. Wat er van waar is, kan ik moeilijk beoordelen. Maar het, het, het klinkt in elk geval heel mooi. Probeert u dan eens uit te leggen hoe uw leven zich heeft voltrokken. Want daar doelt dan de kriticus op. Daar moet u toch in uw gedichten veel komt van hebben gedaan, daar moet u toch veel over hebben verteld. Hoe heeft uw leven zich dan tot nu toe in grote lijnen voltrokken? Heel simpel. Niet? Ik ben kind geweest en ik ben opgegroeid. Ik ben op school geweest en naar de universiteit geweest. En toen heb ik een baan gekregen. En nou ben ik met pensioen. En dan? Ik ben getrouwd in die tussentijd, gelukkig. Ja, en dan? Ja, bedoel, ik ben nou nog met pensioen, wat daarna komt, dat weet ik niet. De dood? Ja, zeker, bedoel, dat weet iedereen wel, maar bedoel, de, de dood dat is gewoon een. een ja, een, uh, voor mij is het daarmee afgelopen. Dus. Ik zie daar verder niks. Ik, heb, uh, ik heb, maak me geen enkele voorstelling, bedoel, naar mijn overtuiging. Uh, is een individu een eenmalige samenloop van omstandigheden. En uh, door de dood uh, valt die eenmalige combinatie uit elkaar. En wat je geweest bent, dat, dat wordt weer verdeeld over dit, het, uh, het hele universum. En dat komt in een andere combinatie, ik bedoel, er gaat niks verloren... maar dan komt in een andere combinatie waar weer eens terecht. U verbaast me, keer op keer, ook nu weer die strikte scheiding... tussen wat er in uw gedichten staat en wat u hier voor de microfoon zegt. U, uw gedichtenbundels die ik heb gezien, die staan vol van dood, verderf, ja. rood, bloed. Ja, ja, zeker. Het heeft het, het, uh, zolang je nog jong bent kun je, kun je nog denken... Ja, je weet het natuurlijk waar, maar je kunt nog denken dat het overkomt mij niet. Dat is natuurlijk nonsens, maar zo, je kunt nog zo denken. Maar tegen dat je ouder wordt, kun je dat niet meer denken. Zou je op dit moment ook kunnen zeggen, daar hadden we het al eerder over, dat uw gedichten... Misschien een verwerking achteraf, of misschien zelfs in dit geval vooraf zijn van uw gevoelsleven? Uh, nou ja, kijk, uh, die gedichten zitten, de, mijn gevoelsleven zit natuurlijk ook in die gedichten. Maar uh, dat zit er dus namelijk in Rusland uh, Dat het helemaal niet gezegd is dat je dat in een gedicht uh, min of meer rechtlijnig er weer uit terugvindt. Nee. Uh, dat zit er natuurlijk wel in, allicht en anders stond er geen enkel gevoel in mijn gedichten. Een gedicht over de dood, tenminste, ja. zo voel ik het, en de winter. Daarmee zou ik dit gesprek graag willen afsluiten. Ja, zou je iets dus willen voorlezen? Ars Memorandi. Ars Memorandi. De kunst van het onthouden. Ja, inderdaad, ja. <coughs> Ars Memorandi. Een hoofd vol winter en een koude hand... Die de nacht van een gezicht aftast. Agel bliksend blinkend langs het raam. Stemmen op een melodie van sneeuw. Vergeten woorden van een vorig leven. Toen er nog lijsters waren in de tuin. En toen de maan op een balkon van wolken zacht was. Niet als nu verbitterd ijs. Een hoofd vol winter en een mond vol as. De dode stofrest van een levend vuur. Een hand die tot de wachtel is verdacht. Vrijd met het gebeenten van een uur. Het gedicht Ars Memorandi van en door Theo van Baren. De dichter en godsdiensthistoricus was de gast in deze aflevering... van Een leven lang een bijdrage van de NOS. Eerder uitgezonden in 1986 Nico Hammelburg was in gesprek met hem. Theo van Baren werd geboren op 13 mei 1912... en overleed op 4 mei 1989. Vannacht was hij even terug. Het was een mooi uurtje vluchten in het verleden... en daarmee een mooi begin van een boeiende radioreis die nog tot zeven uur vanochtend zal gaan duren. Nu eerst is het tijd voor een kort journaal... en daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur het derde deel van de VPRO-serie... Het spoor terug met de subtitel De Duitse inval... over het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland mei 1940. Graag tot zo.